Ga met de muis naar rechterbovenhoek. Dat was de Gouden Lookie-winnaar van 2005. Kies je favoriete commercial van dit jaar op GoudenLookie.nl. En maak kans op een gratis iPod. We zijn benieuwd naar je stem. Inner City 2006. In de Rai. In Amsterdam. Deze week. Kaarten. Als je van muziek houdt... dan luister je naar 3FM. Serious Radio. En dan nu... Oh, wacht even, een klein momentje, de tekst rolt net uit de vax. <tiezing> ah, daar is het. Oh, Extra Weekend. En Extra Weekend! Gerard en Michiel! Zo uit mijn zo en day zo'n zondag.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 I'm yeah. yeah. De Kook zender, she moves in her own way, open de twee uur voor het extra weekend. Kun je mensen ook heel goed benziken met uh, dit nummer? Ja. Wat dan? Dan uh, ben ik thuis, ben ik aan het koken of zo, wat ik film, dan op. ineens, uh-oh. Uh -oh. En dan uh, mijn vriendin, wat, wat? Schmooze. Oh, nee, Stom is dat, hè? Dat dan is krijg ik weer een uh, padderschep tegen mijn gezicht. Ja. Ja, ik heb uh, thuis een klein mannetje dat uh, verslaat aan de teletubbies. Oh oh dus Uh-oh. oh. oh, -oh. Dus die koeksjongen, die zingt hier allemaal mee. Het had ook kunnen zijn, uh-oh, uh-oh, oh -oh, ik ben een harte Dat is natuurlijk op zijn nieuwe cd het weer. Is het, uh, het is Vandaag onze gast in de studio, Mr. Ali Bey. Yeah. Echt één liedje op het album. Nee, nu oh, ga ik even oh. weg. Nee, echt waar, ik zweer het echt waar. Ik, ik, we kunnen zo meteen echt vijf seconden ervan draaien, alleen dit oh-oh. Dan oh. weet je dat ik niet lieg. Welke track is dat? Het is, uh, track, uh, dat is een andere track die we van de verdwaarde draaien. Het is één track daarvoor, nummer 13. Oh ja, dat is ons geluksgetal, wacht even hoor. Want, uh, dit is, uh, hoor je meteen oh-oh of niet? G G G die zingt het. Nee, dan moet je een klein stukje vooruit spoelen. Ja. Uh, ja, hier, laat je met me boven gewoon. Hier? Ja, stop eens. En nog een stukje verder. Nog een stukje verder. Heerlijk mij dat ik jou echt nooit zal laten gaan. hele liedje, Dit is een romantische. Ja, dat Dan zul je zien, er zitten helemaal geen a We in. een hele plekje geen We hebben een hele hele hele hele hele te hele hele hele hele hele hele Maar hele hele hele hele is hele hele hele hele hele Worden echt weer seconden hele hele hele hele hele hele Laten we het we zetten, al. Kom niet aan. Kijk, kom niet aan. Ja ja, ja, ja, ja. Ik zit er klaar voor. 1, 2, 3 en. Oh, oh, yeah. Nou, nou, nou. nou. Wat Kees Jongen, jongen, jongen. En weer krijgt Ali een sms'je van zijn manager. Goed gedaan, joh. Goed. Heel goed. Henk Jens Smit. Weer vijf exemplaren op die Thomas. Heel goed. Nou, raad dat we vandaag de gast hebben. Ali B! Er kwam net een sms binnen van iemand, die wil echt serieus weten, waar staat die B voor? Misschien heb ik het een honderd keer moeten vertellen, maar toch? De B staat voor Binterklaas. Nee, nou staat nergens net zo. Voor Boali, mijn achternaam. Boali. Oh, de okay. B van Boali. Ali Boali. Okay. Is ook een leuke naam, vind je niet? Ja, dat, dat, dat, dat komt zo terug. Dat kun je blijven zeggen. Ali Boali. Ja, als, als, als je de Bouali maar aan elkaar vast had, dan krijg je Ali Bou Ali. Dat is echt niet leuk. En nou. hoe wil je niet welkom worden geheten door het publiek? Ali Boo. Zal ik je vertellen dat ik een keer, de eerste keer bamboe ben Bruce Springsteen was ik schaamde hem echt dood, weet je. Ik stond daar, jullie boe, Bruce. Iedereen, iedereen zei, Bruce, Bruce. Ja, maar dat is toch, dat, is, dat klinkt, dat is geen goede naam, hoor. Ik weet nee. ook zeker dat dat een van de belangrijkste factoren is... voor het toch jammerlijk mislukken van de carrière van Betty Boo. Ja, van Betty Boo, <piot sto esoctel Giraltina> Betty <energie> Nou ja, goed. Uh, oh, uh, euh, Leuk is Wo namelijk, op dit moment ligt uh, niet alleen jouw cd in de winkel... maar ook nee? die van Marco B. Oh ja, kijk, en, er is uh, daar is een andere plek voor. Daar heb jij toch behoorlijk een aandeel in, toch? In het, van, in het cd van Marco B. Ja, in dit ja, uh, de, de, de, de show heb ik meegedaan inderdaad. Precies. In het Gelderdome. Hoe ja, was dat? Die is op dvd uitgekomen, die show. Ja. Is Heel uit? Ja. Wist je dat niet? Ja. Je bent in 5.1 in menig huiskamer ja. te ontvangen. Ah, je komt met ja. je bed uit ook. Ja. Ja. Vijf keer vijf keer platina nee, ja. geworden. Sinterklaas. Ja, echt hoor. Nee, was Marco. mij toen ik ging slapen. Ja, maar, super, super. Gelderdome. En weet je, je komt het podium op en dan zie je dus 32.000 mensen in het rood. Wauw. Dan voel je je toch een klein beetje in stier. Ik kom er <lacht> komt rook uit je neus en uh, ik deed dingen daar echt waar. Ik begon, ik wou bijna uh, gaan stage-dijven. Ik wou uh, echt, ik, uh, het was gekkenhuis. En heb je het ook gedaan, of niet? Mocht niet van Marco. Mocht niet van Marco, ik als had je het je gedaan? <lacht> ja, is goed, maar Marco. Maar, ik heb wel toestemming gevraagd, maar na, na de nadere zou ik dan zo lang uh, rondgetild worden. En wie weet zouden ze me zakken rollen en dat soort dingen. Daar hadden we helemaal geen trek in en dan zou ik Marco's show verstoren, dus... Uh, Lef, niet is een leuk muziekkipje eronder gezet. Ja, ik denk even een lekkere uh, Dat motiveert, me alleen maar om verder te lullen. Dat is iets wat je volgens mij niet wilt, Gerard. Kan nou, ik hem stoppen? Zullen we een liedje je... draaien van mijn album? Kun je bij zijn microfoon eigenlijk? Ja, zal ik hem dichtzetten? Nee, niet doen. We gaan gewoon even samen zo. He, he. He. He. Nou, zo, Michiel, hey, onder elkaar. We hebben eigenlijk even de, de zender voor leke. onszelf. Hoe is het met je, Gerard? Tot dus, totdat Ali binnenkwam. Dat was best goed, hè? Ja, de sfeer was best goed in het begin. Ja, ik had het best een idee van... Gezellig, lekker. Ja, Vrijdagavond, we ja. extra weekend. We hebben nog een keer een knuffel van Marokkana met zijn nieuwe gd. Je wordt er helemaal gestoord van. Dat ja, loopt maar door. Drinkt al ons bier op. Want dan had ik allemaal vragen over uh, vorm. Hadden we voorbereid. ik had er geen spel tussen. Ik, ik, ik, kan niet, ik, ik krijg niet eens de kans om het te stellen. Ik stel. te als je nu zijn microfoon openzet, dat hij nog bezig is. Moet op ja, je opletten. aan de taal, ik We gaan naar het We kunnen gewoon echt gewoon... Zullen zo wat leuks gaan doen, gewoon? Tiki, jij bent hem, zoiets? Tikkie, jij bent hem. Wat hebben we kunnen check met een plaat erop. Op het programma. Oh shit, echt waar? Is ja, serieus? Gaan, ja. Van en hij gaat. Uh, Likkie van Lexmoord. En we gaan nog een plaat draaien. En Het, het allerleuke is dat uh, Ali gaat zo meteen een, een chanson live te berden brengen. En nou, wat ga ik doen? Een, een plaat <laughs> ga je doen. Oké. Okay. Een nummer van je nieuwe CD. Weet ik je wel? Dat heel erg een chanson. Een chanson live te berden brengen. <laughs> Ik ga een Jean-Jean Timberé... Ja, is dat leuk, of niet? Ja, zeker. Ik ga, ik ga hier dus gewoon live rappen ja. Maar we gaan ook een liedje draaien van, uh, van het album. Kun je ja. ook echt uh, à la minuut stijl iets of niet? À la minuut nee. ja nee. nee, dat gaat niet lukken. Hey, ik wil erover nadenken als we een liedje hebben gedraaid van mijn album. <lacht> God, ik, gaat nee, ik kan me nog herinneren, tijdens de uh, 3FM Awards, dat jij bij mij uh, stond... Ja? En het enige wat ik deed was... yeah. Hier is Giraat en Ali B. Je weet hoe dat gaat, alles is steeds oké. Okay. Bij Radio 3, je weet wel wie. We zijn samen met Michiel en die gast is imbeciel. Nee, wat zeg ik nou? Dat meen ik niet. Hey yo, dit is Ali B en geen Zwarte Piet. Waar is Sinterklaas met zijn rode mijter? Die ei weet toch, die rode glijer. Inderdaad, kom zitten op zijn schoot. Sinterklaas is oud, dat is een oude poot. Oh nee, shit, dat mag ik niet zeggen. Maar ik krijg geen cadeaus, dus check mijn flow. Want ik stel shows hier bij Radio 3 FM. En jij je kent hem Het is Ali B Ik doe mijn petje af En je luistert mijn cd Je gaat me kopen Bij de free record shop op. Fine days ja, ja, ho, Ali fucking hell Oh, oh my. Zelfs in mijn free hakken. Uh, ja maar toch kan niet wel, wel. Hè? Ja, ja kan Ik wel. was niet waar je, je overvalt me En het is een keer andersom Je overvalt de Nederlander en Marokkaan yep. <laughs> <Dat is> Ja <persoonlijk. laughs> Pink. Ja, de party started En daarvoor de mega voor de komende week. Ben je een beetje gewend al aan Monster? Ja, ja, nee. ja wat een plaat, zeg. Ja, Automatic en de, de speciale Stoneboat Remix. Mm -hmm. Pink zat de, deze week nog twee keer in, uh, in de Belmont Bierhal. Oh ja, heb je kaartjes even aan met een vlaggetje? Nee, ik sta gewoon uit te zenden. Maar echt, ik voel me echt zo'n ontzettende uh, uh, ritselaar ook. Want ik heb natuurlijk s'avonds altijd programma. Dus ik, ik, ik uh, laat altijd mensen gaan die ik ken. Ik heb nu een envelop met daar een twee kaartjes voor pink... voor zus van Michiel Veestra. Nee ja, echt? Ja, ik heb morgen met pakjesavond krijgt mijn zus twee kaartjes voor pink. Ongekend. Oh, nou, leuke misbruik. verrassing, wat een surprise. Nou, beste zus van Michiel, je hoort het. Uh, morgenavond krijg je die twee kaarten, ze zijn voor jou. En een CD van Ali B. <lacht> <lacht> Hoeveel pallets staan hier? <lacht> even, ja, want dan moeten we ook even iets commercieels zelf zeggen, Gerard. Um, bezoek onze hives, extraweekend.hives.nl. Oh ja, dat ging vorige week ineens als een achterlijke, hè? Ja. Ja, Word ja. lekker vriendjes. En, en de uh, honderdste bezoeker krijgt een z'n idee <tie> van <Khali. tie> <hij> <hij> Zit jij ook op huis eigenlijk, uh -huh. Ali? Ik ga het wel doen. Ik, ga, ik, ga, ik, heb, ik was niet op de hoogte, maar uh, het schijnt inderdaad heel leuk te zijn. Dus ja, ik ga het wel ja, ja, doen. Je hebt dus is eigenlijk niks aan, maar het is wel gezellig. Maar zullen we dan vrienden worden als ik dan op huis kom? Uh? Ik, ik, ik, ik zit nu al te wachten tot ik jou tot mijn uh, vriend kan rekenen op huis. Deze week gaan wij het regelen. Je, even over Heijfs gesproken. We geinigen de tijd van die politieke partijen. Uh, al, die, die, die, al die ellende die we over ons heen gekregen hebben. Mm -hmm. Kortom, de, uh, uh, het, het actievoeren. Ja, ja, kreeg he, jij ook maar... allerlei uh, bekende ministers in je Hijfs? Nee. Boris Dietrich wil je graag als vriend. Ik ja. ja. krijg ja. dat soort types allemaal in mijn huis. Nee, ik heb geen enkele politicus aan mijn deur gehad die uh, me wilde toevoegen als vriend. Ik weet niet hoe dat is. Oh, hey, ik, ik heb ze allemaal gehad. Erika Terpstra, no way. Uh, Weiger. Ik dacht het niet. Weet je, uh, dat ging maar door, joh. Even kijken, ik zit nu op, op 700 vriendjes... en er zit geen één politicus bij. Gistermiddag nog, Rita verdonkigd. Nee. Nee, dra Druit! <lacht> uit. Vol is vol, Rita. Ja. Ik niet meer in, weet je wel. Nou, nou oprutten. Ja, precies. Nou goed, uh, het is acht, acht voor half negen. Zo'n uh, zo tijdstip dat je denkt, en wat nu? Nou, ik, het, het is zover. Ali is er volgens mij helemaal op gekleed. Hebben we Ali B in de studio? Dat ja, ik hoor ja, ja. Dat helemaal ontschoten. En hij zegt. gaat een liedje doen van zijn nieuwe album. <laughs> en Jean Jean ga ik doen van mijn nieuwe Ik heb ook Jean Jean's op mijn album staan. Dat wist je niet. En ik ga voor jullie een Jean Jean, en het Radon doen. Oh, wow, ja. Femblanc, hè? <laughs> Okay, ik vind het helemaal uh, goed. Ik weet niet wat de station is, maar ik ga in ieder geval rappen voor jullie. Als jij van mij wat muziek hebt, ik weet niet, gaan we dat gewoon zo doen? Gaan Doe we gewoon een... je nieuwe single doen? Till Morning. Till Morning. Okay, Geef morning. jij de muziek? Dat is het. Ja. Ali B. Yeah. Ah. Mag ik iets meer muziek. Yeah, yeah. Oké okay, dan. Yeah. Ik breng die fucking hitte als de zon, zet die airco aan. Ik in de club wanneer ik kom. Ja, je kent mijn naam, schud je billen, vraag me niet waarom. Hou jezelf staan, ik drop die fucking bom. Diggy samen met de Ziggy, laat maar gaan. Want ik blaas als een fucking Ferrari. Bel 2, want dit club is getroffen door de tsunami. Al die beesten maken van een discotheek safari. Het is alarm fase 1. Fucking evacuatie naar Ziggy man. DJ keep this fire burning. Yeah. kom op Turn up the heat Radio the we, yeah, we gonna tear this roof down. Ah. It fire burning. I my album. <laughs> we got yeah. we got to it going Oh yeah. Ali B. Oh yeah. If you feel this fire, let me hear you say. Oh yeah. Oh yeah. Man. Oh yeah. Ali B. Oh yeah. De hele club gaat op en neer, op en neer. We brengen dubbele aanval. Als je snapt wat ik bedoel, Met die club al Haal je patas van de vloer. Dit is een lastige flow. Je weet, dit wordt een hit. Ik leg die lat lekker hoog. En ik geef niks om gebitch. Nou, fucking VIP. Ik chill hem rustig tussen mijn broeders. Advocaten, schoonmakers, handelaren en Oefen, staan stil, maar makkelijk ondertussen toch nog manoeuvres. Bombarderen je speakers als We schieten met bazooka. Tja, ik ga naar high Want dan ben ik volgende week ook. Ja. En ik hoop ze allemaal. wel oh, naar Radio 3 nu. En misschien krijg je me wel. TILL MORNING, TILL Til MORNING, morning. Woehoe! No, DJ, keep this fire burning Zik de mannen Ali Bay gasten hebben geen idee Got to keep it going till morning yeah, We got to keep it going till morning once again no, yeah. DJ, keep this fire burning Deze combo is te ziek, mensen raken in paniek <gasps> Got to keep it going till til morning TILL MORNING, TILL MORNING is het ook ja, ergens te koop? Wat verdammen. Het is te koop. En, en weet je, ik heb zelfs kleine versies voor de kinderschoentjes. Oh, oh, <laughs> sympathiek. <Olly ook>. Baby. <laughs> even alle gekheid op een sokkie, Ali. Ik vind het wel te gek. We, we geven je de beat en je gaat zitten en je doet het, weet je. doet het gewoon. Echt, echt, Ik heb stoer. weinig talent, maar datgene wat ik heb, dat, dat is echt Kijk ook je gelijk. Wel. Ja. Meteen, ja. gewoon. Verdomme. Verdomme. Ik heb nog een compliment gekregen vandaag. Ik doe het wel heel goed, joh. Had je niet gedacht, hè? Mijn microfoon wordt niet uitgezet. Dit is mijn dag. Kijk eens, joh. Krijg jij de laatste borrelnootjes? Opa. Kijk nou, maf, Kees. Maar er zijn toch geen borrelnootjes meer, man? Sympathiek, uh. hè? Het zijn je tanden die er daar zijn gevallen. Jammer, weer dit. Straks, we gaan nog een keer complimenten. Hoe zit het trouwens met jouw poliep? Ja! Maar poliep, die is wel oké. Je hoort er niet meer bij als je geen poliep hebt. Maar de Frans Bauer moet ook niet gaan rappen. Dan krijg je daarvan. Zou dat het zijn geweest? Ik denk Ik denk het wel. Ik het maakt mij niet uit. Ik heb in ieder geval contact met Ahoy om in te vallen. Ja, er is een maand niks te doen. Oh, okay. dus. ik, ik zweer het, je gelooft niet. Ik heb gewoon boekingen gekregen voor de voor ogen. Ik zweer het. Kom ze allen, er is plek zo. De feestruim is het uh, gromme geluiden. Doe doe ik weet dat je dit soort geluiden maakt als je slaapt. maar do, do, do, Is dat ook echt dat je zo wakker wordt dat je dan zegt... Nee, je, je hebt het, nog, uh, het viel nog mee wat je hebt meegemaakt. We hebben, god, wat, niet uit te leggen, we hebben een keer een nacht doorgebracht in Walibi. Ja, voor all, all In zo'n zo fucking bungalow. En uh, wat voor geluiden maakte dit ook weer toe? Dit geluid kwam uit Michiel Veensdra. Midden in de nacht. Maar ik heb echt een keer gehad, en dat weet ik dan echt van degene die naast mij lag, dat ik uh, midden in de nacht rechtop ging zitten en frituurvet riep. En Echt waar? Wel, ja, en ik heb ook een keer, en dat is dan ja, denk ik ook al wel een jaar of 11, 12 geleden. Dat ik midden in de nacht ook rechtop ging zitten en dat uh, ding van uh, Swampfing begon te zingen. <tied> Ja, kijk, maar dat is nog oké. Okay. Pas erg zou het zijn als je dus zou roepen... Ja, Jacques den konen, ga door Jacques den konen." <laughs> en nee, dan heb ik toch liever... Bijna <lacht> dus hetzelfde eigenlijk. Um, ja. Dit was trouwens <lacht> Snowball. En Chasing Cars. Oei, Veenstra. Wat, wat, wat? De klok. Nee, nee, nee, nee. Ja, toch? Ja, het is vrijdagavond. Half negen. Gerard en Michiel en gaan het nu doen.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 Ja, ja. Oh ja. Zo, dat is echt eventjes heel snel wat er nou, allemaal gebeurd is. Pick je even mee, hè? Yeah. Ik ben er. Wat verdomme? Ik denk wat is er gebeurd? <laughs> nou, oh, dit is uh, wissel oh, van de wacht. Hij hey, bestaat echt. Het is uh, niet alleen maar iets wat we spelen op de radio. Het is echt waar. Echt... Gerard, zo ken ik je helemaal niet. Nee, zo aan deze kant van de tafel. Hey, hoe is het? Wat leuk dat je er bent. We ja, oh, uh, Gera, mag je voorstellen? Dus Ali. Oh, <laughs> Ali is vanavond hi, de man. gast. Wat is dat? En hij heeft ook een nieuwe cd uit trouwens. Oh, echt waar? Ja. Ja. We mogen, we mogen niet, meer, niet meer zeggen dat we een nieuwe cd hebben. Dus we gaan gewoon de hele dag nog zeggen... We hebben, mogen niet zeggen dat we een nieuwe cd hebben. Maar anders gaan goed. Mensen, en iemand heeft net een sms gestuurd... als jullie nog één keer zeggen dat Ali B een nieuwe cd heeft... Dan, dan, dan, dan, dan koop ik hem niet meer. Dan, dan, dan, ja, dat willen we niet. Dus we gaan niet meer zeggen dat ik een nieuwste cd heb. Dat dus. klaar dan! Is het nu klaar? He? Maar we gaan nog wel een, een liedje van het nieuwste cd draaien, toch? Ja, toch, straks tijdens het nieuws, nieuws gaan we een stukje Ja, ja, ja mam, Kate, kom op. <laughs> je. Tijdens, als je heel goed luistert als er meteen het nieuws wordt gelezen om negen uh, om uur, koekoek, dan, uh, dan dat. En we hebben ze ook nog, Ali, en ja. dat is wel even een ding. De uh, reality check gaan we met je doen. Wat de, is dat de, ook de alweer? reality check, oké. Okay. Oh, Zullen we even dat uitleggen zo. wat het is? Gaat het over mijn, nee, nee. Nou, ik bedoel, jij bent natuurlijk een grote ster. Ja. Hè? En wij vragen ons af, hoe zit dat nou met de sterren in dit land en de boodschappen, weet je? Hoe jou? gewoon zijn ze gebleven? Heb jij een lakij die je naar de supermarkt stuurt? Een butler? Of sta je gewoon ja, zelf het is nog, nog gekend. gekend? Ik was dus uh, afgelopen week in de supermarkt. Jij gaat echt zelf naar de supermarkt? Ik maak reclame voor mijn CD, maar niet voor de supermarkt. Dat is dan toch wel wat Maar reclap, daar ligt die die ook, dat is, dat is, dat is niet te koop natuurlijk. De twee zakken dat. chips en zo. <laughs> nee, geentje. Als flippo. <laughs> nou, bij, bij een doosje chocola kon je hem wel... Hij uh, ah, nou, nou toch al nou, goed. Oké, okay, uh, okay, is goed. En, toen, en toen, dus, toen heb ik echt waar, uh, in, een, in een klein kwartiertje, wel echt, weet ik veel, ik denk 40 keer gehoord, zo, je doet zelf je boodschappen, heb je daar nog wel tijd voor? Echt oh, waar oh, joh. Ja. Wat goed, dus uh, je doet je boodschappen zelf. Ja, Natuurlijk doe ik mijn fucking boodschappen okay, zelf. Nou, ja. Dan, dan, dan dus. is dit helemaal uh, op jouw lijf uh, toegesneden, Ali. Want uh, we gaan kijken of je echt nog een beetje op de hoogte bent van wat die dingen eigenlijk kosten tegenwoordig die in je supermarkt Straks krijg jij een aantal artikelen voor je neus geschoven. Nou ja, niet letterlijk. Wij noemen wat artikelen, jij moet de prijs raden. En uh, kijken of je nog een beetje down-to-earth bent. Goed, goed. En als ik het allemaal uh, goed heb, dan draai je twee liedjes van mijn nieuwste. Oh god. Uh. Zullen we gewoon, elke keer als dit woord nieuwste cd in de mond hebben we een zoemen gaan. Dus echt man, we, ja, ik zal het niet meer. Ik het niet meer. <laughs> nou, even okay. één test. Uh, Ali, ja? heb je toevallig uh, een nieuwe cd uit? Uh, de Hagenslag is volgens mij 2 euro. <laughs> heel goed. Let's heel goed. this over. It's not like we're dead. Was it something I did? Was it something you said? Don't leave me hanging. In a city so dead held up so high on such a breakable thread En Frans en Ali Bezen in de house. Paas, ben je een tears op de beat? Het klinkt als een Met power, niks is lower. Heb je even van mij in het land van lijpen. Mokros en je flip dat je dak pijn. Doe stoeren en dan krijg je die pak. Van de knuffel, maar aan met de skills van een pak man. Schijn licht als een zaklamp. En verschijn in de clip met het slot van kaart zijn, zij in je ziek in de hasses Hey, lief, maar vandaag is het anders. Zoals je ziet, doen we zaken met kampers. Je wil geen bief met schap en het kark is Hier zijn die echte bazen, koes, aardappels en gesmolten. Kaas. Er is een grote naam Die de volse bepalen in een flow is aan. Voor de open aan met de vraag in het antwoord. Als je ali twee keer Frans hoort. Je ruimt door naar het ergens omhaal en je weet dat je niet aan de kant hoort. Dus weer moet dus mee naar de regenboog. Want alles wat je schreef, het steeg omhoog. Die en ik in die kegel, het zeker dood. Dan hoop die hit, go, go. go. Want dit is, ja, dit is, die lijpen bouwen, Flever. Geen probleem, Francie B brengt lijpen, bouwen, Flever. Iedereen die doet mee met lijpen bouwen, Flever. Lijpe die lijpe bouwen vleven. Die lijpe bouwen Het is voor mij moeilijk voor dit weinig zwierigtje. Nee. gek hier Kom op, zet de meter op en maak maar plaats voor die rampen Je hoort me hip. Hopen mensen, ik verleg mijn anker ja. en het is dood, maar kom niet zeggen dat ik rapper ben. Ik word gedraaid in BMW's en in caravans en ja, ik heb mijn fans. Ik spring voor elke lens. Yo, hela Roy gaat in de fik, maar zonder Jerry Jerrikins. Ik ramper neer de boel van Rosendaal tot me zuid en aan het einde van de dag tel ik een dikke bui. Kom uit het land waar iedereen weet wat ik eet. Ja, ja. Nummer 182 als ik bel naar de Chinees, sure. Een echte pimp doet niet mee aan het huishouden. Maar ik heb maar rust, ik kan haar handen toch niet thuis houden. Zak met je pillen naar de grond, naar de grond, hey! Die fransie bouwen naar, gusto, gusto, hey! naar de grond, naar de grond, hey! Zak met je pillen naar de grond, naar de grond, hey! Die fransie bouwen naar de grond, naar de grond, hey! leef in een wereld die vervuild is met landmijnen. Verdwijnen door dit nummer, dus laat Frans maar rijmen. Kom uit het land waar iedereen een handje mee hellen. Alibaas, lange en natuurlijk Fransy B helpt. Want dit is, ja dit is. Die lijpen, bouwe, Flavor. Geen probleem, Fransy B bringt ja, ja. lijpen, bouwe Flavor. Iedereen die doet mee met ja, ja, lijpen, bouwe Die lijpen het Flavor, die lijpen bouwe Flever. Wat je wel horen? Geen ge Heb je nou iets in zijn koffie gedaan, uh, Ali? Poliepen, jij. Wat heb je je koffie, uh, Frans? <laughs> ja, Welk zit en weer uh, in Poliepen? Die lijpenbouwenflever, inderdaad, voor um, Serious Request. Dat is over, wat is het over een week of uh, twee, drie of weer Oeh, ja, hè? Heel over goed. Uh, twee. Uh, over. We hebben het hier altijd over uh, de actie met het Rode Kruis in het Glazen Huis. Dat rijpt namelijk, maar Ali zegt: de Ramadanbar. Ja, nee, dan bar, ja, ja. Zal het is gewoon een maar Het stinkt daar in het oog. Met die open niet? niet Die lucht. <laughs> niet normaal. Nee, dat, maar, van, dat viel alles voor het goede doel, dat ja, he? ik veneer. Maar dat viel vorig jaar wel mee. Ja. Ja. ja maar, cola, en dat werkte. Wat doet het met je darmstelsel als je zo lang niet eet? Ga je dan een heel uh, rustige scheten laten nee, of is Er gebeurt helemaal niks. er is totaal geen activiteit aan die kant. Echt ja. waar, joh? Je maagkreppen gaan openstaan, want die hebben honger. Dus wat je normaal uit de kont komt, komt niet uit je mond. Nee, dat is, niet nee. Nee, dat is echt niet nee. waar. Die lucht, joh! Nee, maar, nee, maar dat is yes, uh, goed, je moet zeggen, want des, des te meer mensen met jullie meeleven en nog oh, ja. meer gaan stoppen. Ja, okay. ja jongen, die lucht! Ja, dus wat dat betreft is, is het echt het glazen huis ook gewoon het kegelcentrum. om Ja, grap even te jatten. En uh, dit jaar doen we het allemaal voor het opruimen van landmijnen. Mijn. Dus dat is ook nog voor een uh, good call. Ja, precies. En volgende week wordt ook weer in kassa. Want iedereen die hier in de studio te gast is... die het woord mijn in zijn mond neemt. Nou, dus, uh, die moet 2 uh. euro betalen per keer. Mijn. Dat uh, tik lekker aan helemaal nee. als je bijvoorbeeld telkens... over mijn, mijn nieuwe cd hebt. <laughs> nou jongen, het Jij was zo'n uh, mazzel Ik aan, heb gecalculeerd. Ik ben oh. juist hier naartoe gekomen vanwege... de dus nog net de te tegenaan het te zitten. kan inderdaad nog net. Als je een week later was geweest, was je echt berooid... Ah. Arm en failliet, de studio weer uitgegaan. Er was niks geworden met je. Ik, eh, <laughs> nee, nee, goed. Nee, we hebben het niet meer over mij. Ik wil alleen nog een, een liedje horen van het nieuwe CD. Uh... <laughs> Mooi! Nou, lijkt me duidelijk. Kom zo, maar we gaan uh, eerst even uh, het hebben over. Oh ja, wat we net al even aankondigden. Ze zijn beroemd en geliefd. staan ze ook oh. nog met beide benen op de grond? Hoe geval zijn de sterren gebleven? Nou, extra weekend legt het genadeloos bloot. Keihard. Dit is de reality check van... Ali Spannend, heel spannend. Ali. Je hebt de uitleg al gehoord. Het is inderdaad dat we niet in de week zitten van je mag geen. Mijn! zeggen. Anders had je een lijst gekregen met allemaal Dirk, Lidl en Aldi prijzen. We lachen volgende week. Ik heb er echt zin in ook. Alleen maar heel goedkope dingen. Want ze kunnen niks meer betalen. 2 euro per mijn, dat tikt aardig aan. Tik, tik, tik. Is leuk als je platen moet afkondigen die Blue Sky Mine heet Ja, dan ben je niet blij hoor. Shit man. Zit er nog meer met mijn in titels? Ik ga even denken. Maar Het geldt alleen voor gasten, dat scheelt. Alleen voor gasten. Ja, hebben vijf. Vijf items voor je Vijf bij items. de supermarkt. En we dachten, nou ja, lekker geïntegreerd... alleen maar puur Hollandse dingen. Jammer, ja. heel jammer. Hè, zo zijn we. Altijd voor die goedkope scoren. Nee, kijk okay, kom maar op. Ik weet en je, het. je hebt een marge van 10%. Dus stel dat iets 1 euro kost... mag je tussen de 90 en 1,10 euro 10 zeggen. Voor elk goed antwoord 1 punt erbij... Voor elke fout antwoord één punt eraf. Dus je zou in principe ook min vijf kunnen scoren. Zal ik, zal ik zeggen dat voor elk fout antwoord... geef ik het nieuwe cd uh, nog extra. Mooi. Nee. Wat jij wil. We willen allemaal goed. Ja, dan uh, als je daar nu een kans nee, op wil maken. jullie willen. Nee, jullie... nee, nee, dat is goed. 09091336. Uh, hang maar. En dan voor elk fout antwoord gaan we gelijk kijken wie er hangt. Die krijgt automatisch My. nieuwe cd. Maar dan van Ali. Oké, okay, maar dan moet, je geven. moet ik eerst verliezen. Nee, maar er zit vast een fout antwoord bij. Want uh, Gerard, wat is het eerste item op de lijst? Het eerste item in de reality check, beste Alibé, is... 400 gram chocoladehagelslag. 400 gram chocolade. Ik weet wel hoeveel een grammetje superpollem kost. Dat weet ik. 400 gram chocolade. Oh, een Ik goed pak. denk... 400 is een half kilo, bijna. Dat is een groot pak, man. 2 euro... vijftig. 50? Uh, nee, dat is, uh, dat is niet goed, goed. Duur, dat is duur. Ik vind het ook goedkoop. Hoor. Ik weet niet welke dit is, maar dit is wel oh, goedkoop. Dit is wel echt 1,69 is dan. Ja, worden. dat is echt heel erg. Extra weekend, hallo met wie? Oh, je met Marleen? Hallo, oh. uh, Marleen? Ja. Marleen! Hey! Nou, blijf even hangen. Je hebt in ieder geval de sleven van Ali al binnen. dus dat, nou, dat is mooi. Gaan we naar item nummer twee. Oh, G um, shit. Dit is wat een ja, duur duur is, uh, niet, best dit is niet duur avondje. 500 gram goudse jongen, 48 plus... Kaas, 500 gram is dus een, een pond. Uh, 48 plus uh, kaas. Dat is, dat is dat is dat is. Even kijken, dat moet wel 3 euro zijn. Ja. ja! ja! Zeker goed. Ja, 2,98 dus wow. je, dat uh, dat rekenen helemaal goed. Ja, ongelooflijk. Champang, uh, ja, ja, ja. champang. Ja, jammer, jammer voor degene die aan de leiding. Hem binnen, maar alleen heeft te binnen. Maar je staat op nul, hè? Dus nu. Ja, je hebt nu weer nul punten. Je had, uh, je had uh, min 1, nu plus 1 is 70. 0. Dus ik hoef niks weg te geven. Nee, wel. Je, Marleen krijgt, uh, ja. krijgt sowieso Maar Marleen krijgt een CD. Dus uh, nou, het gaat om het volgende antwoord dan, hè. Die krijgt dan het volgende album. Uh, oh, nee. Het volgende item is... <lacht> niet met M-merk komen. Dat soort uh, niet halal producten die ik niet ken, hè. Dat nou, zou ook een goede zijn geweest, zeg. Even onthouden nee, voor de maar, volgende. Nee, kijk, dan ga je niet lopen zoeken. Zo, nog een keer... Uh... Een nee. ali krijgen. Nee, jullie willen gewoon, die willen jullie me terugpakken. Jullie willen gewoon een hele ook. Zo nou, is dat. Nou, różne, item KomPreken. nummer drie. ]ậtuur. Het volgende item in de reality check is: um, uh, 300 gram gesneden boerenkool. Gewoon zo'n pakje boerenkool. 300 gesneden boerenkool. 300 gram, dat is niet veel. Dat is 2,50 euro. Blijven die 2,50 euro? Nee, nee, nee, nee. Belangrijk na niet. 1,19 euro. 19. Hallo, Goed ja, extra weekend. Mijn jongen, dit is echt... <laughs> Hallo? Hallo? Ja, wie ben jij? Mijn Jan. Ja! Jan. Van harte, je hebt hem ook gewonnen hoor. Ja, dankjewel. Dat doe je leuk. Oh, oh, item uh... nummer 4, Ali. <laughs> Lekker zo. Ja, ja dat gaat Dit er, er staat er ook een theater-DVD bij. He, zeg, <laughs> oh, dat wist ik niet. <laughs> 275 gram. Runder Rookworst. Dat is lekker bij de boerenkool, hè? Dat is een uh, gecombineerde boodschap. 75 gram Runder, maar dat wordt gewoon per worst verkocht, toch niet per gram? Ja, maar weet je ongeveer hoe groot worst oh, is? is een lekkere vette okay. worst. dan gaan wij voor 1 euro. <lacht> Extra weekend, hallo. Hallo Stefan. Stefan! Van Het is oh, Stefan, is dat S-T-E-F-A-N? -A ja, met een f u Oké, okay. wow. Stefan, er zit ook een DVD bij. Oh! Wow. <laughs> je toch even mee? Het antwoord was trouwens 2,09 euro, Ali. 2,9, euro? maar ik eet toch ook geen rookworst. Ja, dat nee, dat lijkt. is Ik echt kijk heel eventjes naar uh, de onverbiddelijke jury. Wat, uh, wat is de stand op dit moment? Het is u? een met uh, min 2 punten. Min 2. Okay, ja. Dus je zou, als je nu, uh, hem goed hebt, Ali. dan kom je op een vierde plaats. Heb je hem fout, dan sta je op een gedeelde laatste plaats met Tatum Dagelet. En Beth en Ernie. Oh ja, die waren ook niet best, nee. Nee, die waren heel slecht. ik denk dat ik echt. Het laatste item, Ali, daar komt-ie: 158 gram. Afilet Amerikaan. Nee, dat is, Amerika. nou, kan je niet meer. Nee, mee, gewoon affilet Amerikaan. 158 gram. Want die van mijn vrouw niet een beetje. En nog gewoon een klein bakje. Dus het eerste affilet Amerikaan duurde de rookworst. 2 euro. Nee, 2 euro. Dat zeg? doe je goed, zeg wow. verdomme ik eh, vind het een Het uh, ziet er niet uit, die filet. Min aminigen. 1 plus 2 min. Uh, een vierde plaats! Wow, een vierde plaats! Dat ik doe vind je goed ook. Hoor. Na, na, na vandaag heet het ook gewoon filet American. Amerika. en dan laten we het inzingen door Raccoon. Uh, Raccoon. <laughs> ja, <laughs> ja, door filet <laughs> <de> Australian. <laughs> ja, nou, Ik vond hem helemaal niet zo heel slecht, uh, nee, Adam. Ik, ik, ik, ik check. hem ook niet. Pet petje voor, pet dankjewel. Hoeveel heeft het maar gekost en uh, we gaan naar weer? Nou, kost je zeker 25 cd's in. Nee, nee, nee. Kom nee, hier met die ja. pallets. Ja. Maar Ma <laughs> en Stefan. MUZIEK <middels> I got the party dress on, can you spell my? Giel Veenstra. extra weekend 3, 3 FM Come to the things that will my to get high on when i sit alone come get a little known but i need more than myself step from the to the sea to the sky and i do believe When I live Hot chili peppers, snow. Hey en dat de... Uh... Dat is wel heel grappig, want de een zegt ik ruik dennenhaal... omdat het over sneeuw gaat, maar en de, de, de ander zegt... Deo e. Nou, dat en uh, er zijn ook heel veel fans die haren erop dat de gewoon over... Uh, drugs gaat, Cocaïne gaat. Precies. En daarvoor zo, trouwens de Southern sneeuw. Culture on the Skids met Soul City. Dat Hoe voet... leuk was die? Prachtige afkondiging, Gerard. Ach, man, wat een plaat. Wat een teenie weenie uh, dik en... Uh... It don't matter if your pants are shiny, if your dick is big... or your dick is tiny. Sound. Dat, dat je zo. het even en, weet, hè? En dan hebben ze wel eens over die Ali Bane slecht voorbeelden. is. <laughs> Als oh. de ene rapt over drugs. Uh, uh, de, de, de, de, de, de, de grote CEO op dit moment zegt. what want fucking hi. En uh, hoe weet hij nou. Uh, James, James Blunt. Blunt, James Blunt. Uh, yeah. Weet je, en wanneer high. ik zeg. kontje pieren. Al, al de kinderen die worden verkeerd opgepoed. <laughs> ja, verkeerd ja maar rolmodel, dat, dat, dat is toch een verschil tussen Nederlands en Engels. je kunt In Engels ah, ja. kun je alles zeggen. bitch, ho. Het uh, ah, klinkt allemaal oké, okay, ja. Maar als je dan. Uh, ik kan niet van die sletten houden ja. Hé, ho, hey, no. ho. ho. Wat dacht je van? De, de, de kerst komt eraan. Ho, ho, ho. We ja. zitten alleen maar vol met die shit, man. Ho, You silly ho ho ho. <laughs> Bitches een ho ho ho. Nou, zo meteen nog een uur extra weekend. Is, uh, Wat? Ik ben er wel op gekleed. Ja, ik niet. Met onder andere kans binnen Citykaarten. de oh. Nou jongens, dit is waarschijnlijk eerder haalbaar dan jullie eerste keuze. Um, het gaat toch om een ruime starterswoning met garage? Klopt. Mogen we dan misschien eerst even de woning zien? Daar sta je in.